9 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De vier inzittenden die om het leven zijn gekomen... doordat hun auto te water was geraakt in het Noord-Hollandse Opdam... zijn Poolse arbeidsmigranten. Het gaat om drie mannen van 20 en 21 en een vrouw van 48. Ze waren als vermist opgegeven nadat ze vrijdagavond niet thuis waren gekomen. De vier werkten sinds begin januari bij een bloembollenbedrijf in Opdam... en zouden volgende week terugkeren naar Polen...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 Hij zei dat 99,5 van het kalifaat is heroverd. Uitkeringsinstantie UWV loopt jaren achter met het medisch keuren van mensen... met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor zitten er zeker tienduizenden mensen thuis met een uitkering... zonder dat is vastgesteld of dat terecht is. Dat meldt Nieuwsuur... De achterstanden blijven groeien en dat kost de samenleving miljoenen euro's. In 2015 was er een achterstand van 25.000 medische keuringen. Ondanks allerlei inspanningen zijn die achterstanden alleen maar toegenomen... tot 30.000 in augustus 2018. Tienduizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd... tegen het plan van premier Sanchez om te gaan praten met Catalaanse separatisten. De demonstranten riepen op tot vervroegde verkiezingen. Tot de betoging was opgeroepen door rechtse partijen... die zijn tegen iedere concessie aan de Catalaanse separatisten. Ze zien het plan om met hen te gaan praten als capitulatie. Ook extreemrechtse groeperingen demonstreerden mee in Madrid. En dan het weer. Vanavond en vannacht regen en bewolking. De temperatuur daalt tot 2 graden. Daarbij kan het flink gaan waaien, aan de kust zelfs stormachtig. Morgen is het grijs en valt de lokaal een bui. Smiddags middags komt...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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1319 hier op CVM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel, uw gast hier voor de komende twee uur in dit muziekprogramma. Ja, we gaan het allemaal een beetje over een andere boeg gooien. Um, tweede uur, laat ik daarmee beginnen, wordt een... Uh een Sleepy Radio, dat wil zeggen... we gaan alleen maar in de meditatiesfeer, in de meditatiemuziek. En dat ja, wordt vormgegeven op verschillende manieren door de artiesten. De playlist daarvan kan je terugvinden op peacefulradio.info. Um, en in de eerste uur is een regulier programma... met een nieuw werkje van um, Timothy Wenzel... en zijn album heet Running Away... Uh, en daarna komt gelijk uh, natuurlijk terug in de tijd. Want de oudjes doen er nog altijd erg goed op, in, op peaceful radio. In peaceful radio shows. Uh, dat is van James Asher, The World Within The Wheel. En James uh, staat eigenlijk al bekend als uh, al jarenlang. Want dit is een album uit 2004, 2005. Uh, dat hij was één en nog steeds een van de weinige New Age artiesten die in de ritmische muziek zit. Nou... Dat als nummero twee. Eerst maar eens even um, Timothy Wenzel met Running Away.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 This is William Ogbinson, and you're listening to Peaceful Radio.